11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn meer dan 100 gewonden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de brandweer zijn er zeker 56 zwaar gewonden. De toestand van 13 mensen wordt zeer ernstig genoemd. Er zijn zo'n 80 lichtgewonden. Van hen konden de meesten ter plaatse worden behandeld. Rond half tien vanavond werden de laatste gewonden uit de treinen gehaald. Aan het begin van de avond botsten de treinen op elkaar bij het Westerpark tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Het waren een dubbeldekker die op weg was van Den Helder naar Nijmegen en een sprinter uit Amsterdam naar Uitgeest. De machinist van de dubbeldekker raakte zwaar gewond, de andere machinist is er beter aan toe. Hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terecht kwamen is nog onduidelijk.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 Door het stuklopen van de onderhandelingen in het Katshuis is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. De partijen waren het na zeven weken in principe eens... over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de Btw zou worden verhoogd. In de zorg zou 9 euro per recept moeten worden betaald... en zou 600 miljoen bezuinigd worden op de AWBZ. De hypotheekrenteaftrek zou niet meer gelden voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken en er zouden marktconforme huren komen. Ook op de studiefinanciering, de publieke omroep en de salarissen van ambtenaren zou worden bezuinigd. Gemiddeld zouden Nederlanders er volgend jaar 2,5% op achteruit gaan, mensen met een uitkering bijna 4%. PVV-leider Wilders weiger ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen raken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 Maandagochtend komen alle ministers bijeen. Premier Rutte heeft de koningin al bijgepraat. Hij wil samen met de Tweede Kamer noodzakelijke maatregelen invoeren... om de crisis te bestrijden. De PvdA zegt dat alle partijen ervoor moeten zorgen... dat de begroting van volgend er komt. En GroenLinks is ook bereid om mee te helpen... aan een crisisaanpak voor de komende tijd. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd... met het sturen van zo'n 300 waarnemers naar Syrië... Je moet erop toezien dat het leger en de tegenstanders van het regime... zich aan het staakt het vuren houden. Dat ging ruim een week geleden in, maar volgens de Veiligheidsraad... wordt het niet goed nageleefd. Deze week was in sommige steden toch nog geweld. De waarnemingsmissie in Syrië duurt 90 dagen. Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het internationaal strafhof in Den Haag... wil dat vrouwen die in Libië zijn verkracht niet worden opgeroepen als getuigen. Hij wil ze ontzien om te voorkomen dat ze door hun familie worden verstoten. Ocampo wil dat niet de vrouwen, maar hun artsen worden opgeroepen als getuigen. Tijdens de machtsstrijd in Libië werden vorig jaar veel vrouwen verkracht. Onder meer door regeringsmilitairen die het verzet tegen kolonel Gaddafi wilden breken. Hoofdaanklager Ocampo wil in Den Haag een algemeen verkrachtingsproces voeren... waarbij geen namen of gezichten van slachtoffers zijn te herkennen. In de Eredivisie heeft FC Twente in de strijd om de tweede plaats... een belangrijke overwinning geboekt. In de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Excelsior bleef het lang 0-0... maar in de blessuretijd schoot Chatley van dichtbij raak voor Twente. Heerenveen liet punten liggen door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Vitesse. Herakles won uit tegen de Graafschap met 3-2... en FC Utrecht won uit van RKC Waalwijk met 2-0. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV komen morgen in actie. Oud-international John van het Schip gaat aan de slag in Mexico. Hij wordt trainer van Chivas Guadalajara, de club waar Johan Cruijff adviseur is. Chivas staat op de vijftiende plek in de Mexicaanse competitie. Van het Schip werkte sinds 2009 als trainer in Australië. In Nederland was hij trainer van FC Twente. Het weer. In het zuidoosten nog enkele buien. In het noordwesten droger. Vannacht daalde de temperatuur tot een graad of drie. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. Mogelijk met onweer. Het wordt dan zo'n 12 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Goeiedag.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 Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette En een letztes glas im Steen. Dit is Met het Oog op Morgen met een overzicht van de actualiteiten. Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Max van Wezel. Een hele goede avond. Paars 2, Balkenende 1, Balkenende 2, Balkenende 4 en nu Rutte 1. In tien jaar tijd zijn er in Nederland 5 kabinetten gevallen. Dat is gemiddeld 1 kabinet per twee jaar. Raar eigenlijk dat we het altijd hebben over Italiaanse toestanden... Het oog op de dag dat Geert Wilders wegliep uit het katshuis. Eerst was er die ruzie over Limburg... en vanmiddag besefte de PVV-leider opeens... dat de bezuinigingen die Rutte en Verhagen voorstelden... een te veel krediet zouden kosten bij Henk en Ingrid... en dan vooral bij Henk en Ingrid Senior. Wat zijn de consequenties van de gebeurtenissen van vandaag... voor het Nederlandse politieke landschap? Komen er snel verkiezingen... of kunnen VVD en CDA nog even met elkaar door? En wat mogen ze dan nog? Wat moet er nou met het bezuinigingsplan dat uiterlijk over een week in Brussel moet liggen. Blijven we een triple e land of niet? Doet wilde ze slim aan een kruising tussen Diederik Samson, Jan Nagel en Emiel Roemer te worden. En wie zou verkiezingen op dit moment eigenlijk winnen? Vragen waarop we dit uur antwoord hopen te krijgen van Siebrand van Haarsma-Buma, fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer en een van de deelnemers aan het katshuis Overleg, politiek redacteur Hans Andringa, Pieter Gerrit Kroeger, publicist op CDA-gebied, Hero Brinkman, zelfstandig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Jit Peters, emeritus hoogleraar, staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Roel Jansen, auteur van boeken als het boek De Euro. Tijn Sade, correspondent in Brussel. En Harm Hartman van het bureau Ipsos Sinofeet, het bureau achter de politieke barometer. Maar... Eerst gaan we naar Jeroen, Jager, Jeroen de Jager op de plek van het treinongeluk. dat eerder vandaag plaatsvond in Amsterdam. Daarbij zijn 136 gewonden gevallen. Twee treinen botsen rond half zeven frontaal op elkaar. tussen het Centraal Station en Station Sloterdijk. En Jeroen, hoe is de situatie op dit moment? Uh, op dit moment is uh, het onderzoek volop gaande. boven op het talud waar de treinen op elkaar zijn gebotst. Daar zijn mensen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aan het werk, de Spoorwegpolitie die het onderzoek doet. Uh, er zijn lampen gericht op die treinen. Naar verwachting zal die trein... In de loop van de avond, als dat onderzoek ter plekke en alles is vastgelegd, uh, zal die trein kunnen... weggesleept, zullen die twee treinen weggesleept kunnen worden. Uh, de gewonden en de mensen, de passagiers... die lichtgewond waren en hier in de buurt... werden opgevangen in een verzorgingshuis... zijn een half uur geleden allemaal uh, vervoerd... Uh, met bussen naar huis gereden... Nog een paar met een ambulance naar, huis, of naar het ziekenhuis gebracht. En ik uh, zag zojuist vlak voor 11. Burgemeester van de Laan dat verzorgingshuis uitkomen. En die bevestigde ook dat daar uh, verder niemand meer aanwezig was. Hij heeft daar de gewonden en de passagiers bezocht. en is uh, ja, nu weer vertrokken. Zijn er ook zwaar gewonden? Ja, de aantallen zijn nu als volgt 136 gewonden totaal. Uh, 56 zwaar gewonden, van wie 13 ernstig zwaar gewond. Uh, ik vind het een beetje lastig om uh, vast te stellen wat dan die ernstig uh, zwaar gewonden hebben. We weten in ieder geval uh, dat een van de chinisten van een van de twee treinen ernstig zwaar gewond is. En wat dat precies betekent, weet ik niet. Het duurt meestal even voordat de oorzaak duidelijk is. Kun je er al iets over zeggen? Nee, ik heb net nog uh, gesproken met een voorlichter van uh, de politie. Dat de onderzoek hierboven op dat talut is nu in uh, volle gang. Het enige wat ik me kan voorstellen, maar dat is leken praat uiteindelijk, is dat op het moment dat die sprinter, het centraal station, is uitgereden, hij de zon vol in zijn gezicht moet hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat dat mogelijk heeft meegespeeld bij het al dan niet missen van een zijn uh, uh, langs dat spoor. Uh, en dat dat er mogelijk heeft uh, voor gezorgd dat hij op hetzelfde spoor is gekomen als de inkomende trein, de sneltrein... waarop hij uh, vervolgens gebotst is. Zeg zei Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Ja, dan over naar de politieke rampdag van vandaag. Welkom Simon Buma, fractievoorzitter van het CDA. Welkom ook politiek redacteur Hans Anninga. Meneer Buma, ja, jullie kwamen vandaag zo rond ene bij elkaar... nadat jullie allemaal de CPB-cijfers hadden ontvangen. Laten we het even reconstrueren. Uh, wanneer kwam Geert Wilders binnen als eerste, als laatste... Uh, volgens mij kwam je dit keer als laatste binnen. Vaak waren wij als CDA's de laatste, maar dit keer was hij dat. En was toen direct duidelijk aan u, we hebben het wel gehad? Hij nou, moet eigenlijk gisteren beginnen. Toen kwamen die CPB-cijfers binnen. En toen, hebben we, toen zijn we weggegaan gisteren met de afspraak... dat we zouden kijken wat we nog konden repareren eventueel... waar dat nodig was aan, uh, aan koopkracht en andere effecten. Want er was nog een miljard voor uitgetrokken. He? Er was een miljard, miljard voor uitgetrokken. En uh, vandaag kwam eigenlijk het mes vrij snel op tafel... en Geert Wilders zei dat hij achteraf gezien... Hij had uh, gesproken met zijn uh, onderhandelingsteam vanochtend. En zij waren tot de conclusie gekomen... dat het totaalpakket voor hun onacceptabel was. Uh, toen hebben we nog gekeken... En dat zei hij eigenlijk meteen aan het begin ja, van het gesprek? Ja, ja, hij zei ik zal het niet te lang uh, maken. Was er vrijdag al een Hans. teken dat dit eraan zat te komen? Of uh, kon komen? Dit niet. Wel dat hij... Uh, Daarover begonnen, maar allemaal zaten we daarmee. Wij zaten allemaal met het feit dat we natuurlijk de effecten willen matigen voor de mensen in hun portemonnee in 2013. Dat kon ook en daar waren we over aan het spreken. Tegelijkertijd, ik moet wel eerlijk zeggen, als je een bezuiniging van 14 miljard afspreekt, met daarin een nullijn en een btw-verhoging, dan weet iedereen, en zeker Geert Wilders, op het moment dat het naar het CPB toe gaat, dat het met koopkrachtverslechtering terugkomt. Dus ik moet wel zeggen, hoe kan het dat je daar dan ineens achter komt? Maar waar reageer je dan wel mee? Je zit er als fractieleider en mede-onderhandelaar. Hoe reageer je daar dan op als, als iemand opeens zegt: van ja, ik wil helemaal niet meer met je praten? Wat zeg je dan? Um, ja, wat, wat het letterlijke allemaal weet ik niet precies. Maar natuurlijk, een, een zekere verstening zit er wel van: dit kan niet waar zijn. Ook omdat. Um, Verwijsterd. Ja, ook omdat het einde zo in zicht is. We waren in het zicht van de haven. En ik was veel meer bezig met voor mijzelf het pakket zo te verinnerlijken dat ik het maandag aan mijn fractie kon toelichten... en daarna in een debat verdedigen. Want we waren helemaal klaar. Geert Wilders heeft met alle maatregelen vanaf het begin ingestemd omdat we ze samen maakten. Maar, het ook niet maar je zo stemt dat... nooit in hè, bij onderhandelingen. Je zegt altijd onder voorbehoud van dat het totaal Precies, resultaat dat me ook klopt. moet bevallen. Dus ja. er ligt nooit echt iets vast. Nee, dat klopt. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Alleen de vraag is, als je dus al die maatregelen wel aftikt... en je krijgt het resultaat wat iedereen verwacht... of het dan reëel is om te zeggen, ja, achteraf gezien vind ik het toch niks. En vooral vind ik, dan moet je ook samen zeggen, wel zo eerlijk zijn... het is een pakket van ons drieën. Geven en nemen van alle drie. En niet zeggen van, alsof het een pakket van een ander is waar je ja of nee tegen zegt. Hier hebben we zeven weken gewerkt. En ik moet zeggen, een pakket... Zijn wat ook erin gelopen zeven waren. weken lang? Ja, want voelde zich niet enorm gebruikt al die weken. Nou, ik heb juist het gevoel dat we een heel goed pakket hadden gemaakt. Ik heb ook het gevoel dat we daarmee niet alleen voor deze coalitie... maar ook voor de Kamer en de oppositie en, de, en dus ook voor Nederland antwoorden bieden op de problemen die echt nodig waren. Dus ik herkende mij daar als CDA zeer in. De woningmarkt wordt echt aangepakt, wat nodig is om het vertrouwen te herstellen. We gaan het, natuurlijk het begrotingstekort terugdringen. Maar, maar nog even terug naar uw... Dus ik had het gevoel dat we een pakket hadden wat verdedigbaar was. Ja, want nog even terug naar uw gevoel. U heeft daar zeven weken gezeten. Op onderdelen hebben alle drie de partijen, inclusief Geert Wilders, gezegd van... ja, hier kunnen we wel mee leven. Ja. En dan op het laatst zegt hij van ik doe het toch maar niet. Ja, Ik, bedoel, uh, nou, kijk, ik kan natuurlijk dan... niet in, in allermans hoofd kijken... maar ik, ik merk, wij merkten aan de tafel wel dat na bijvoorbeeld het vertrek... van Heerl Brinkman uit de PVV-fractie het al moeilijker werd... om afspraken ja, ook Pvd. echt gemaakt te krijgen. Ja. Het duurde langer, het was moeilijker. Maar nog steeds kwamen al de afspraken wel. We ja. hebben een moment gehad een week of drie, vier geleden... Dat het bijna misging over de hervormingen. Maar uiteindelijk zeg je het wilders, ja, ik doe de woningmarkt in zijn geheel. Ja. Natuurlijk kan je aan het eind zeggen, achteraf toch maar niet. Want ik bedoel, ik ben jurist en het, het, het speelt pas als je het een handtekening mag. zet. Hoe maar ga je, je dan... hebt wel een vertrouwen. Een, op een gegeven moment een vertrouwen dat je eruit komt. En als we dit geweten hadden, was je natuurlijk halverwege al gestopt. Ja, of helemaal niet begonnen misschien. Hoe, hoe ga je uit elkaar op zo'n moment, als dat duidelijk is? Geeft iedereen elkaar dan hoffelijk een hand? Wordt er, word er met deuren geslagen in het katshuis? Nou, hij is gewoon weggelopen, heeft verder. Nu volgens mij geen handen gegeven, is weggegaan. Er wordt niet met deuren gegooid of iets dergelijks. Het is wel een, een vooral verbouwererdheid. Maar daarna meteen voor de partijen die er nog zitten. Hij liep gewoon opeens weg. Nou, niet opeens, maar hij zei. Ik, hij liep uh, weg. Ja, nadat we dus nog hadden besproken welke mogelijkheden er waren om bijvoorbeeld de koopkracht te repareren... die er gewoon waren. Dus mijn stelling is ook dat het niet zozeer over de inhoud ging... maar meer wat hij ook zei, het totaalbeeld waarvan maar, hij dacht... Maar even moet hoe ik dit het gedaan, gedaan is, het is. is toch absurd dat iemand middenin gewoon wegloopt... en nee, opeens maar, weg is? Nou ja, je bent niet meteen weg. We hebben natuurlijk nog geprobeerd om te kijken wat we daaraan konden doen... aan die, die vraag rond die koopkracht. Ja, maar dat jullie hebben zeker een nog een, een uur gedaan. aan tafel gezeten. En op een gezeten. gegeven moment zegt hij het is toch niet voldoende... En dan uh, op een gegeven moment trekken we de conclusie van: nou, dan gaat het dus niet lukken. Nee, het gaat niet lukken, en dan gaat hij weg. Dus toen stond ons op en, dit... en nu blijft met z'n vier nog zitten. Ja, zeker. En wat zeg je dan tegen elkaar? Hij is weg. Ja, ik heb het. het, het dat is een constatering. Hij is weg. Maar um, volgens vol, uiteindelijk toch ook onbegrip voor het feit. Kijk, wat ik letterlijk gezegd heb, weet ik niet. Wel, het, het totale onbegrip ook bij mijzelf voor het feit dat ook hij zeven weken al die stukken heeft bekeken. Al die maatregelen heeft ja Nee, nee gezegd. dat heeft u beschreven. Maar en zeg ik u, ook. Maar zegt u en... dan tegen Stef Blok zullen we hem achterna gaan? Of uh, zullen we terugproberen terug proberen te vinden ja, in de tuin? Of... Nou ja, de, je hoort auto's wegrijden, dus wat dat betreft die rijden niet door de tuin. Dat is, dat is het niet. Nee, maar je denkt natuurlijk van, wat kunnen wij nog doen? Uh, we leggen we ons hierbij neer? Maar het was volstrekt helder op een gegeven moment dat het Definitief. Maar je dat je telefoneren ook. of sms'en of twitteren. Er is ook wel getelefoneerd van heeft het nog zin mm. om nog een keer bij elkaar te komen. Zeker, dat heeft de, de premier nog geprobeerd. Maar dat antwoord was nee. En dat merkten we aan de tafel. Gewoon het echt, het was een nee... En het punt is: het gaat, we praten nu over de tafel, maar ik besef op dat moment drommels goed dat buiten allemaal Nederlanders zitten die een antwoord willen. En wat Geel wilde dus een beetje als een afgewezen minnaar, want 18 maanden geïnvesteerd in die samenwerking met die gedoogpartner. Nee, ik weet hoe politiek werkt. Dat kan betekenen dat een partij weggaat, maar ik ga altijd uit van partijen die wel proberen eruit te komen en niet op het laatste moment weglopen. Wat zegt dit over de PVV? Nou, het zegt op dit moment voor mij op, over Geert Wilders, want ik heb de PVV-fractie niet gesproken. Dat hij bang is en de moed niet heeft om een moeilijke maatregel te nemen, die gewoon nodig is. is nou, ik zeg de moed niet, dat is laf, zeker. Uh, want ik vind dat je hoort de moed te hebben als je zegt: Ik ga een kabinet gedogen met alle afspraken die daarbij horen, dat ook te doen. En dat hebben we tegen elkaar ook besproken. Um, en het valt mij tegen dat hij uiteindelijk die niet durft te maken. Vindt u dat Lats de waarschuwing van vindt u dat de waarschuwing van Ab klink om met de PVV samen te gaan werken dat die terecht zijn geweest dat het een onbetrouwbare partner is gebleken. Nou, het aparte is dat wij 18 maanden heel goed afspraken met Geert Wilders hebben kunnen maken... en ook heel veel hebben kunnen bereiken. En pas eigenlijk in de loop van deze onderhandelingen... ik, ik markeer zelf toch in mijn beeld het vertrek van Hero Brindman... en de onrust die er in de eigen partij kwam... dat we niet door die afspraken heen kwamen. En... We waren er bijna, dus we waren gewoon heel ver. En nu zullen wij zo moeten zorgen, en dan zal het CDA ook aan bijdragen... om wel een pakket te maken wat Nederland door deze crisis helpt. En dat is een grote opgave. Daar gaan we het hele uur nog over doorpraten. Maar dank voor uw komst en uw toelichting. Sibrand van Huisma, Buma, de fractieleider van het CDA. En Graag gedaan. Twee overgebleven regeringspartijen. Het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 21 april. Rond deze tijd worden de onderhandelingen in het Katshuis hervat. Op tafel liggen de doorrekeningen die het Centraal Planbureau van de bezuinigingsplannen heeft gemaakt. Verslaggever Michiel Breedveld. Het is de eerste keer dat de onderhandelaars ook in het weekend onderhandelen. Althans, zover wij weten, aangekondigd en wel. Het lijkt erop alsof de onderhandelaars de druk erop willen houden. Wat we kunnen melden hier op het Katshuis is dat zo'n 10 minuten geleden Geert Wilders is vertrokken. De onderhandelaars van VVD en CDA zijn nog wel binnen. Wij krijgen van verschillende bronnen te horen dat het katshuisberaad eh, geklapt is. De reden dat Geert Wilders dus de gesprekken nu verlaten heeft. Vier uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onderhandelingen in het katshuis zijn mislukt. Volgens bronnen zijn de slechte koopkrachtcijfers voor Wilders de reden om het overleg te stoppen. Premier Rutte en minister Verhagen geven om kwart over vier een verklaring bij het katshuis. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen... die de politieke samenwerking zijn aangegaan... uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. Ik kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders... vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Ik ben ook echt teleurgesteld dat het niet is gelukt. Maar wat niet kan, kan niet. Eisen van Brussel naleven waardoor... AOW'ers en een portemonnee worden gepakt, de werkloosheid oploopt, dat is iets wat wij niet voor ons rekening nemen. We moeten niet, omdat Brussel het zo graag wil. Onze economie en onze ouderen in Nederland die ons land hebben opgebouwd laten bloeien. RTL Nieuws. Het RTL nieuws van 6 uur. Onderhandelingen in het katshuis zijn mislukt. De PVV is uit het overleg gestapt omdat Wilders niet akkoord kon gaan... met extra bezuinigingen van ruim 14 miljard euro. Premier Rutte heeft de koningin geïnformeerd... en roept maandag het voltallige kabinet bijeen. En Daarna zal het kabinet zijn ontslag indienen en komen er verkiezingen. Het betekent ook dat we met z'n allen een start kunnen maken op weg naar een Nederland... wat wel op een verstandige manier uit de crisis wordt geholpen. We ontkomen er niet aan om zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven... en volgende week daar een stevig debat met, uh, met, premier, met premier Rutte over te hebben. De gedoogsteun is nu helemaal weggevallen. Wij willen nieuwe verkiezingen. Mislukken van het Kathuisberaad haalde trouwens ook het nieuws in België en in Duitsland. In Nederland vindt regering Rutte geen akkoord met Geert Wilders over de besparingen. De chef der rechtspopulistische vrijheidspartij Wilders wil dem niet toestemmen. Op het allerlaatste moment. En dat is bijzonder betreurenswaardig. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En dan houdt het op. Definitief. Geen onderhandelingsspel van u? U wilt niet nog meer bereiken? Definitief. Dat was het nieuwsoverzicht. En op zaterdag hebben we uiteraard geen overzicht van de kranten van de volgende dag... want die verschijnen helemaal niet, maar wel speciaal voor de gelegenheid... een kort overzicht van sites, blogs en andere media vandaag. Naast me zit Jeroen Tjepkema. Ja, kort, want er waren nog niet heel veel commentaren vandaag. Wat opvalt is dat de blogs en de kranten hard oordelen over Wilders van links tot rechts... Om te beginnen, joop.nl. Daar zijn harde commentaren te vinden, dat zal niet verbazen. Wilders is een prutser, is een van de koppen. En wie nu nog PVV stemt, die moet wel ontoerekeningsvatbaar zijn... is er ook te lezen. Kortom, wat je kunt verwachten bij Joop. Maar ook, Weekblad, Elsevier velt een keihard oordeel over Wilders. De geloofwaardigheid van Wilders is weg, zo luidt de kop. Wilders zegt dat hij niet wil buigen voor de Brusselse dictaten... maar dat is onzin, vindt het Weekblad. Elsvier wijst de feintjes op dat Wilders zelf akkoord is gegaan... met de Brusselse afspraken. Conclusie... Het experiment met het gedoogkabinet is mislukt... en dat is slecht nieuws voor Nederland. Opvallend, ook de Telegraaf is zeer kritisch over Wilders. Door de breuk door de PVV wordt de financiële toekomst van ons land... er niet zonniger op, schrijft de krant. De PVV loopt weg voor haar verantwoordelijkheid, al dus de Telegraaf. Een optimistische geluid vinden we bij financieel weblog Z24. De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws, luidt de analyse daar... Een nieuwe coalitie kan namelijk aan de slag met zaken... die echt belangrijk zijn voor Nederland. Z24 trekt de conclusie dat de rol van Wilders definitief is uitgespeeld. Hij wordt gedwongen in een ongevaarlijke oppositierol. En dat was ons korte mediaoverzicht voor vanavond. Ik zoek contact met Jit Peters... Emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zit in de studio in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de gedoogconstructie bestaat sinds een paar uur dus niet meer. Ja, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt, hè? het einde van een uh, gedoogconstructie. Nee, um, normaliter vindt de crisis plaats... ofwel omdat het parlement een motie van wantrouwen indient... of omdat er oneenigheid in het kabinet is. En beide is eigenlijk nu niet het geval. Dus dat is een bijzondere situatie. Want de partijen die het kabinet vormen, het CDA en de VVD... die zijn het met elkaar wel eens. We hoorden Siband Buma net zeggen, de fractieleider van het CDA, VVD en CDA gaan door met onze hervormingsplannen. Maar uh, zullen ze daar ver mee komen onder de huidige omstandigheden? Kunnen ze dat? Dat weet je niet. Er zijn twee mogelijkheden die het kabinet nu heeft. Uh, maandag, ofwel ze bieden hun ontslag aan uh, en dan komen er nieuwe verkiezingen dan is het kabinet demissionair... Ofwel, ze blijven aan en proberen nog een uh, begroting de, voor 2013 erdoor te krijgen. Het maakt niet zo erg veel verschil, want er zullen wel nieuwe verkiezingen uh, komen op korte termijn. Maar in het ene geval is het uh, kabinet demissionair en in het andere geval nog uh, missionair. En waar hangt dat uh, van af en wat maakt het uit? Normaliter is het zo dat als een kabinet demissionair is, dat dan controversiële voorstellen niet meer behandeld worden in de, in de Kamers. Maar het, uh, het opvallende nu is dat ze van Brussel genoodzaakt zijn... om met een begrotingsvoorstel voor uh, eigenlijk eind april uh, te komen. Dus er moet er nu een begroting worden gemaakt. En die is niet te maken zonder heel veel nieuw beleid en controversiële voorstellen. Dus uh, de, ook al zijn ze demissionair of al worden ze demissionair dan nog zullen ze met voorstellen voor een begroting komen die uh, ja, vol met nieuw beleid zit. Dus het wordt eigenlijk toch een soort missionair kabinet moet er uitkomen? Ja, daar is niet aan, uh, aan te ontkomen, omdat men uh, ja, voor 2013 een begroting moet uh, hebben... die in ieder geval met een minder groot tekort sluit. En gaat het vooral om die plannen die naar Brussel moeten? Of hoe, hoe moet het bijvoorbeeld met uh, het Wiegenpolder? Nou ja, dat is nou typisch zo'n voorstel waarvan de Kamer misschien zegt... dit is controversieel en uh, dat moet niet meer afgehandeld worden... door het, uh, door het oude kabinet als ze uh, demissionair zijn. Voor al hun voorstellen zullen ze nu meerderheden moeten zoeken... In de, in de Tweede Kamer. En dat zal vooral voor de begroting niet meevallen. Ik dank u voor uw uh, deskundige toelichting. Jitberties. Geen dank. Ja, het liep dus stuk vanmiddag rond één uur op de besprekingen over de doorrekeningen... die het Centraal Planbureau had gemaakt van al eerder afgemaakte afspraken tussen de drie partijen. Het CPB maakte die cijfers vandaag overigens zelf op het net bekend. Ik ga daarover praten met Roel Janssen, financieel journalist, schrijver van onder meer het boek De Euro. Uh, je hebt de cijfers bekeken, ja. en de, ik ook, maar ik begreep er niet zoveel van. Jij nou, wel? heel simpel. Ja hoor, het was goed te begrijpen. Nee, het is lastig natuurlijk. Het is lastige materie, want het is heel erg samengevat in een paar tabelletjes... wat die enorme hoeveelheid plannen die ze toch tot in details hebben uitgewerkt... wat die zouden betekenen voor, hè, voor het begrotingstekort... voor het saldo, financieringssaldo van de overheid, het eh, EMU-tekort... waar het er eigenlijk om draait, kom je onder die 3% of niet. En ook wat het betekent voor werkgelegenheid, voor koopkracht. En dat laatste met name was dus ontzettend belangrijk. En dat is kennelijk geweest waar Wilders eh, op is afgeknapt. Ja, Wilders was... Heel geschokt over die plannen, over de koopkracht, over de werkgelegenheid, vooral de uh, gevolgen voor onze bejaarden. Uh, vond jij ze ook dramatisch? Nou, het gekke is, als je. Het wordt dus bruto. zou dat 14,2 miljard bezuinigd worden? En dan zou inderdaad volgend jaar het begrotingstekort onder die 3 komen. Uh, dat is een enorm bedrag. Als je dat in één jaar er doorheen jaagt... dan zou je dramatische gevolgen verwachten. En dat valt dus eigenlijk nog wel mee. Dus op een of andere manier hebben ze dat toch wel vrij knap... in elkaar weten te sleutelen, dat geheel. En zelfs als je kijkt naar die koopkracht waar Wilders het over had... met name dan de koopkracht van bejaarden, AOW'ers. Ja, volgend jaar gaat iedereen er behoorlijk op achteruit. Twee, tweeënhalf procent misschien wel. Dat is dus echt wel veel. Hè. Op iedere 100 euro risdaalde minder, zou je moeten zeggen. Maar die AOW'ers schieten er niet... Nog verder bij in. Uh, het is dus niet zo dat je specifiek kunt zeggen, maar die groep, die, die gepensioneerden, die komen er extra slecht vanaf. En waarom speelt dus Wilders dat punt dan zo hoor, Ja, dat ik dus niet. Het klinkt natuurlijk heel goed dat we laten onze oudjes niet kriperen mm. vanwege die schurken in Brussel met hun harde regels, maar dat is in feite toch niet het geval. Dat kun je niet uit de cijfers halen die het CBB heeft gepresenteerd. Dus het is een, misschien een wanhoopskreet van hem geweest van zo kan ik misschien nog wat uh, uh, indruk maken op een achterban die hij ongetwijfeld heeft onder ouderen. Uh, maar uh, iedereen zou er volgend jaar op inleveren. En wie er met name op zou inleveren zijn uitkeringsgerechtigden. En nou ja, die zitten natuurlijk ook in die groep van, bij Wilders. Maar het zijn niet die AOW'ers. Maar als ik jou goed begrijp. Uh, als ik je goed begrijp, dan zien die cijfers er nog wel zo gunstig uit. Dat het in feite ook met dezelfde redenering, voor Wilders, juist best een verdedigbaar resultaat zou zijn. Uh, ja, als je, als je opportunistisch zou redeneren, zou je kunnen denken van ja, je kunt laten zien. Oké, okay, we nemen onze verantwoordelijkheid. Er gaat heel veel gebeuren in 2013. Iedereen gaat er een inkomen achteruit. Je kunt het nooit helemaal op de gulden of de euro precies voor iedereen gelijk maken. Maar in 2014, 2015 wordt het wel weer geleidelijk ingehaald. En dan, als je het over die hele periode rekent, dan, nou ja, dan valt het misschien nog wel mee. Ik praat zo met jullie door, okay. Roel Jansen en Hans Andringa. Want Lijn is nu correspondent Tijn Sade in Brussel. Want Tijn, uh, ja, het is nu de vraag of Nederland er dus in slaagt... om een soort bezuinigingspakket aan de Europese Commissie voor te leggen. Nederland is samen met Duitsland het land geweest... dat toen het om de Grieken en de Italianen ging... hamerde op hele strenge regels. Uh, staan we nu erg voor schut, denk je, in Brussel? Nou, zeker... Uh... Kijk, uh, Nederland is natuurlijk uh, het land wat, uh, je zei het al, met Duitsland... en ook een land als Finland voorop uh, anderen de les heeft gelezen. We zijn ontzettend streng geweest, hè? ook tegen de Grieken, tegen de Italianen, tegen de Spanjaarden. Nou, landen als Italië en Spanje hebben de laatste maanden dus allerlei miljardenbezuinigingen gepresenteerd. Spanje laatst nog een tweede ronde hè, van de extra miljarden bezuinigen er nog eens bij... Dus ja, de laatste maanden heeft de Europese Commissie... die dus toeziet op al deze budgetaire disciplines... die heeft natuurlijk al deze onderhandelingen in Nederland... angstvallig in de gaten gehouden. Er was wel echt angst van hoe gaat dat lopen. Want Nederland is natuurlijk een voorbeeldland... Groot initiatief nemen van deze nieuwe budgetaire aanpak. ja, En als dan dat land Nederland niet kan leveren, dan vreest de commissie dat uh, ja, wellicht aanstaande maandag al landen als Italië en Spanje ook op de stoep staan. En zeggen van goh, geef ons ook nog even wat respect. Uh, dus ja, dat tast natuurlijk enorm de geloofwaardigheid aan. Nou, nou hebben sommige Nederlandse politici, Ronald Plasterk van de PvdA bijvoorbeeld, een paar weken geleden al gezegd. Uh, we kunnen een beroep doen op de regel dat je in uitzonderlijke politieke omstandigheden misschien niet die volle 3% moet uh, bezuinigen in 2013. Nou, we hebben nu echte uitzonderlijke politieke omstandigheden, lijkt me. Ja, maar dat speelt natuurlijk in heel veel andere landen ook. Dat is natuurlijk het probleem. Kijk, 30 april is de deadline. In mei gaat de commissie zich dan buigen... over al die rapporten die al die landen hebben ingeleverd. Nou, we moeten maar hopen dat Nederland dat nog haalt op 30 april. Dat gaat de commissie presenteren. En daarmee willen ze natuurlijk ook de financiële markten geruststellen. Nou, er valt inderdaad wel wat te onderhandelen. Maar ja, nogmaals, het tast natuurlijk de geloofwaardigheid aan. Dus ik denk toch dat de Europese Commissie... we gaan ze dat ook maandag meteen vragen toch echt wel heel uh, strak zal willen onderhandelen met uh, het Nederlandse demissionaire kabinet, hoe je het ook moet noemen. Maar men zal toch echt wel uh, heel erg druk uitoefenen op Nederland, N nogmaals vanwege de positie van Nederland, omdat wij anderen zo streng de les hebben gelezen, dat wij toch echt over de brug komen. Tijdens HD vanuit Brussel terug, nu naar het gesprek hier aan de tafel naar Roel Jansen en Hans Anninga. Um, Roel, ja, afgelopen week werd er al gespeculeerd... over dat het bureau Fitch, was het dit, dit keer geloof ik... Uh, de Nederlandse AAA-rating wilde afwaarderen. Als je nu naar uh, de gebeurtenissen van vandaag kijkt... wordt dat risico reëel? Ja, dat wordt in ieder geval groter. Want ze kijken ook naar uh, de politieke stabiliteit in het land. En dat is natuurlijk in het geval van Nederland... nu niet zo heel erg rooskleurig. Dus men zal er ongetwijfeld maandag naar kijken en zeggen... Oh, oh, dat land, een minderheidsregering, een gedoe met die... Uh, dat ziet er niet goed uit. En dat zou kunnen betekenen dat Nederland dus zijn triple-E-status kwijtraakt. Dan raak je één aadje kwijt, dat wordt dan een AA+. AA+, -A. A -plus. A -A plus. A -A plus hou je dan nog. Uh, nou, vooruit, hè. Amerika heeft dat ook en Frankrijk ook. Dus zo slecht is dat ook nog niet. Maar ik heb me wel eens laten vertellen... dat kan je maar zo een procentpunt hogere rente op je staatsschuld... Uh, dat moet je dan weer wegbezuigen. Ja, dat moet je dan weer wegbezuinigen. Dat dus schiet dat, niet op. Nee, dan ben je zo'n miljard per jaar extra kwijt aan rentelasten... vanwege die ellende nu, politieke ellende... waardoor we die uh, afwaardering zouden kunnen krijgen. Hans Hanningga? Ja, hoe het precies gaat lopen de komende week... Hè, want uh, die 30ste april waarop die cijfers ingeleverd moeten worden... die komt wel heel snel dichterbij. Maar uh, een paar weken geleden heeft het kabinet een brief aan de Kamer geschreven... waarin uh, al een soort voorschotje werd genomen... op een situatie die nu dan is ontstaan... Want het dus kabinet. Aankomen? Nou, er werd wel een scenario geschetst. Want stel dat we er op de 30 nog niet uit zijn. Dan staat er in die brief: dan komt het kabinet met voorlopige voorstellen richting Brussel. Nadat de Kamer daarover is geïnformeerd. En dat zou dan naar Brussel gaan. Waarna later dan nadere invulling van die voorstellen komt. Dus. Ik zou denken, op basis van deze brief... dat er dus wel snel een brief richting Brussel gaat... met een aantal voorstellen. Je Peters schetste net hoe het waarschijnlijk zal gaan... dat het kabinet Rutte, of wat er nog van over is... dit plan zal proberen door te zetten. Maar ja, dan moet gaan wielen en dealen met allerlei kamerfracties... die, nou ja, ik zag op Twitter al Ineke van Gent van uh, GroenLinks zeggen... dan, dan moeten de besluiten over passende arbeid worden herzien... en het persoonsgebonden budget kan hmm. zo niet doorgaan... De, we komen toch in de moeras te Roel? Ze hebben een soort doos van Pandora hier mee geopend... van al die partijen waar die nou steun moet gaan zoeken. Dat zijn de partijen die overigens wel zijn... voor het bereiken van die min 3 procent. D66, GroenLinks en ChristenUnie zou je dat mee kunnen doen. Maar ja, die moet je dan weer wat geven. En dan moet je dan weer mee gaan wielen en dealen en zo. Maar uh, ja, 30 april is de deadline dat die brief naar Brussel moet. Maar begin juni is er een Europese top... waar dan vermoedelijk toch Rutte naartoe zal moeten gaan. En daar worden gewoon die plannen besproken. Dus dan moet hij toch tegen die tijd echt wel wat hebben. Ja. Wat zijn de consequenties voor de financiële marktenrol? Jan Kees de Jager zei eerder op de dag, nou dat zal wel meevallen. Nou ja, dat, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat het niet meevalt. Om te beginnen al, omdat de kans groter is geworden, dat Nederland die triple-A-status, die hoogste kredietwaardigheidsstatus, zou kunnen gaan kwijtraken, dan gaan de rentekosten omhoog. En ja, je weet natuurlijk, wat die financiële markten doen, weet je sowieso niet helemaal precies. Maar dus. Het verschil tussen de Duitse rente, hè, de, de bodem zeg maar, in het eurogebied... en de Nederlandse rente is al een stukje opgelopen de afgelopen tijd. Die ligt al boven een half procentpunt. En uh, dat is meer dan gebruikelijk. Ik dank je wel, Roel Jansen. En straks horen we Hans Andringa nog eens over de politieke situatie. Ja, een van die partijen in de Tweede Kamer... waarmee het kabinet Rutte nu moet zien te dealen en wielen... is de eenmansfractie van Hero Brinkman. De man die een paar weken geleden uit de PVV-fractie stapte. Eerder op de avond sprak ik met Hiro Brinkman... en ik vroeg hem of hij het weglopen uit het katshuis van Wilders had zien aankomen. Nou, vandaag eerlijk gezegd niet. Want dit was echt werkelijk de allerlaatste dag, heb ik begrepen. Maar uh, dat het erin zat, ja, dat, uh, dat, dat was me altijd wel duidelijk. Wiens schuld is dit, vindt u? Nou ja, het is duidelijk dat, uh, lijkt mij dat... Toch kennelijk uh, Geert Wilders een, uh, een, een, een, een, een niet echte wil had om er iets van te maken. Uh, en nu naar allerlei redenen schijnt te, te zoeken. Om toch aan te geven dat hij uh, goede redenen had om eruit te stappen. Maar ja, uh, wij hebben altijd, uh, ook, ook in de periode dat ik nog bij de PVV zat, hebben we altijd gezegd dat die 3% regel bijvoorbeeld uh, voor iedereen moest gelden. En dus uh, ook, ook voor andere landen. Uh, uh, daar, heeft, uh, daar heeft de PVV ook in Europa zelfs nog uh, moties over ingediend. Ja, want is dat niet een beetje gek, meneer Brinkman? Dat uh, de PVV vond dat die 3%-regel moest gelden voor Griekenland, voor Spanje, ja? voor Italië. Ja. En nu gaat het om Nederland, en zegt Wilders opeens, mij niet gezien. Nee, maar dat uh, geeft dus aan dat hij redenen zoekt. Uh, en ook probeert aan te geven uh, om eruit te stappen. En dat hij daarmee dus eigenlijk gewoon een toneelspel zeven weken lang heeft gevoerd. En uh, helemaal niet van plan was om deze onderhandelingen tot een succes te laten komen. Uh, ook het hele, uh, de hele motivatie omtrent de AOW. Uh, u weet, uh, ik, ik, maak mij, ik, ik vind dat, uh, dat de, de, de PVV had altijd een heel goed standpunt had wat betreft ouderenbeleid. Die wilde daar specifiek voor de ouderen uh, iets voor doen. Ik vond dat, dat de, de coalitie daar te weinig aan, he, aan heeft gedaan de ja. afgelopen twee jaar. Ik heb dat ook gezegd toen ik eruit ging. Ik ga me ook in de Tweede Kamer ga ik me bezighouden met, uh, met de ouderen? De ja, dat wil dus nu ook, sinds vandaag. Maar dat, dat, ja, dat zegt hij nu, maar hij heeft twee jaar lang aan de knoppen gezeten. Hij had er al twee jaar lang wat aan kunnen doen. Maar hij heeft nog helemaal niets specifieks voor de ouderen gedaan. Dus in dat opzicht uh, verbaast me dat uh, heel erg. En uh, ja, dat, dit is echt uh, proletarisch shoppen uit een uh, snoepenwinkeltje... om te kijken of je alvast uh, de verkiezingscampagne in kunt gaan... Nou, ik, ja, ik vind het uh, heel erg triest. Dit was de beste combinatie uh, voor dit land is nog steeds mijn overtuiging uh, om de crisis uh, uh, het hoofd te kunnen bieden. Ja, en, uh, maar de combinatie uh, is er niet meer, hè? Nee, nou ja, Geert Wilders die uh, verkiest ervoor om de boel te laten klappen. Uh, en daarmee, uh, uh, ja, wat, wat mij betreft, in ieder geval uh, anderhalf miljoen op, zi op zijn partij stemmend uh, uh, in het gezicht te slaan. En dat is heel erg triest. Geert Wilders heeft zich vanmiddag op zijn persconferentie uh, nogal links geprofileerd. Hè, met sociaal-economische onderwerpen als de belangen van die AOW'ers. Uh, Schept schep dat ruimte voor een nieuwe partij, Brinkman op rechts? Nou ja, we zullen zien. Um, uh, ik ga dat, uh, ik heb morgenmiddag ik zeg een uh, nee. ik, ik, heb, ik heb al aangegeven dat ik zeker vast van plan ben door te gaan in de politiek. En hoe ik dat ga doen, dat, uh, dat heb ik nog niet besloten. Dat besluit zal nu wel iets uh, verspoedigd moeten worden. Ik heb morgenmiddag om drie uur uh, een bijeenkomst van een uh, crisisteam van mij uh, in, uh, in de Tweede Kamer en uh, daar zal ik uh, de situatie mee, uh, mee gaan bespreken. Maar um, ja, zeg nooit nooit. Uh, kijk uh, en overigens uh, het linkse profiel van Geert Wilders, dat kennen we natuurlijk. Dat is links op het moment dat je zelf de knip niet hoeft te betalen en lekker in de oppositie kunt zitten. Maar op het moment dus kennelijk als je aan de knoppen gaat zitten en een betrouwbare partner moet zijn en in een regering verantwoordelijkheid moet nemen, ja dan laat meneer Wilders ineens alles uit zijn handen vallen en, uh, en draait hij Nederland de rug toe. En dat is de manier van politiek bedrijven. En dat, uh, dat heb ik gezegd. Ik vind op het moment dat je aan de knoppen zit uh, Dan zul je en moeten verbreden En je zult een betrouwbare partner moeten zijn uh, uh, Lees die, die mail Die ik uh, aan mijn uh, ex-collega's heb uh, doorgestuurd Ik ken hem u kent hem. En dit is nou precies de uitwerking van de manier van politiek bedrijven... wat Geert Wilders heeft gedaan. En het is verschrikkelijk voor het land. Het is voor iedereen, voor links en rechts, verschrikkelijk. Want hoe je het net of keert... al die maatregelen die hadden moeten worden genomen... die worden niet genomen. En dat gaat allemaal weer uh, langer duren. En, en, en de staatsschuld loopt maar weer op. Uh, ja, het is... er uh, een beetje moedeloos van, eerlijk gezegd. U vindt dat die uh, eventuele verkiezingswinst heeft laten voorgaan... boven het landsbelang? Ik denk, dat, uh, ik denk dat Geert Wilders kijkt nu naar de situaties waarin zijn partij uh, in verkeert. Uh, er zijn nog wat veldjes weg te werken in die fractie. Uh, hij gaat liever met een kleinere fractie in de oppositie om vervolgens dan weer heel groot te worden. Uh, lekker op zijn populistisch in de oppositie gaan. Uh, uh, en dan vervolgens uh, weer met een hele grote fractie terug te komen bij de volgende verkiezing over vier jaar. Uh, dat zal de strategie zijn van hem. En dat was uh, Hero Brinkman, voormalig lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV... over de inzet van Geert Wilders. Er zijn nog meer hoofdrolspelers natuurlijk, zoals minister-president Mark Rutte... en vice-premier Maxime Verhagen. Over hun ja, vooruitzichten zeg maar, in de Nederlandse politiek... ga ik het hebben met Pieter Gerrit Kroeger, cda Ideoloog, Althans, auteur van het boek De Rogge staat er dun bij... over de geschiedenis van de eerste decennia van het CDA. Hij was ook lid van de commissie Frisse... die de verkiezingsnederlaag van Jan-Peter Balkenende in 2010 onderzocht. En u hoorde hem al eerder in het programma politiek redacteur Hans Andringa... die vandaag de hele dag in Den Haag was. Om uh, met u te beginnen, meneer Kroeger. Maxime Verhaag was vandaag dus wit heet, mag je wel zeggen. Hè. Heel boos dat Wilders is weggelopen uit het katshuis. Maar u zat gisteravond bij Pauw en Witteman... en toen, toen zei u al, het spel is wat het CDA betreft over voor deze coalitie. Uh, kwam de breuk het CDA dus erg goed uit, eigenlijk? Uh, nee. Maar uh, het was ook niet een breuk die vanuit het CDA kwam. Nou ja, dat euh, lijkt het dan een beetje als iemand van het CDA op vrijdagavond zegt: Het spel is over voor de coalitie. En de volgende dag blijkt het spel over te zijn voor de coalitie. Nee, ik begrijp dat u mijn profetische gaven. Uh, nu voor Hoog heel Nederland. Uitstaan. Voor heel Nederland op zaterdagavond, zo. Hè, in het voorafgaand van de zondag nog een keer wilt onderstrepen. Waarvoor dank. Uh, het punt is natuurlijk dat uh, wat in Limburg gebeurde was dus niet in zeg maar, een deel van Nederland waarvan men zegt... ja, ik zal maar zeggen, het CDA... Ja, wat in Limburg gebeurde, dat was gisteren, het is al, lijkt alweer heel lang geleden... maar dat was dat het CDA daar het vertrouwen in de PVV-gedeputeerde op zei. Ja, omdat de, omdat de PVV het vertrouwen in zijn eigen gedeputeerde op zei. Uh, En dat je zegt, van ja op die manier kun je dus zelfs een, een provincie niet regeren... laten staan, een land. Nou, uh, dat is dus een deel van Nederland dat zeg maar, zeg maar, de heimaat van Wilders zelf is. De, de PVV Limburg is niet een soort wormvormig aanhangsel van de PVV... maar ongeveer het hart waar ze echt aan de macht zijn. Het enige deel in Nederland waar ze ook die pretentie aan het waarmaken waren. En twee, Limburg is natuurlijk voor het CDA ook zeg maar, historisch, demografisch... een cruciale provincie. Niet en daar zeg warm, ik nog blijken. iets bij. Het CDA Limburg is zeg maar, niet bevolkt met allemaal Doekele Terpstra's. Uh, Wat dat, zijn Doekele Terpstra's? Ik zou maar zeggen Friese... Sociaal-christelijke, wat linkse CDA's. Ze zijn een beetje conservatief in. De het de zijn limbo's, het zijn CDU-mensen, zal ik maar zeggen. He, hard op de goede plek, maar ook uh, zijn vaak wat van de wat meer katholieke, meer behoudende vleugel. Als die dus zeggen met deze partij, met dit soort mensen, kun je op geen enkele fatsoenlijke manier regeren dan is het dus niet ja, de usual suspects die altijd al tegen waren. integendeel. Dit, dit zijn de vrienden van Maxime, de vrienden van Leon Frisse... de vrienden van Maria van der Hoeven, van de, van, de, van, de, van, van Eurlings en dergelijke. Als die zeggen, dit is volstrekt onverantwoord... Ja, dan, dan is het ook onverantwoord. En dat was de reden waarom ik zei, dat kun je dus niet doen... alsof je zegt, nou ja, wat is Limburg? Ach ja, dat is Buren-Zuid of uh, Nijverdal-Oost. Hans-Andering, jij was uh, vanmiddag op de ja, geïmproviseerde persconferentie... die Rutte en Verhagen in het Koetshuis... op het terrein van het Katshuis moet je geloof ik uh, volledig Kats. zeggen, uh, gaven. Had je, had je de indruk dat uh, de, ja, die, die verbijstering, die woede van Maxime Verhagen... over dat weglopen van Wilders oprecht was? Ik moet er even bij zeggen dat ik deze persconferentie via het beeldscherm heb gehad, Oh, oké, okay, het op plek... Haagse redactie. Ja, je, kijkt, je kan niet overal tegelijk zijn. Begrijp dus, het. En voor het overzicht is het heel goed. Maar om... goed, je zit goed in de materie. Je kent Maxime Verhagen ook goed. Het, het, het, het, het was echt boede. Ja, ik kon als zijn stem wel horen dat hij ja, met de nodige uh, emotie zat. En waar je bij Rutte nog zag dat hij toch iets uh, staatsmanachtig nog probeerde te doen. Van, ik leg de situatie uit wat er nu is gebeurd. Ging er echt met uh, gestrekt been in. Uh, Rutte, uh, sorry, um, wilde strek zich ja. terug. Hij durft geen verantwoordelijkheid te nemen. 16 miljoen Nederlanders zijn uh, de dieper. En uh, ja, dat zijn toch wel hele andere, andere termen. En je, je zag inderdaad helemaal aan hem hoe die getergd was... Denk je ook dat erbij speelt, want dat werd op Twitter de hele dag... door diverse goed geïnformeerde bronnen gesuggereerd... dat, dat ja, Verhagen ook zijn eigen politieke einde ziet naderen hiermee? Ja, dat zou kunnen. Want uh, hij heeft nog steeds gezegd van, dat voor hem niet die rol als nieuwe leider is weggelegd. En het is nu maar de vraag hoe de komende maanden die discussie bij het CDA zich gaat uh, ontwikkelen. Misschien uh, dat de bron uh, naast mij de daar profeet. is. Mee, ja, of de, de profeet. Uh, aan welke bron hij zich laaft. Uh, he, dat daaruit komt uh, wie dat zou kunnen zijn. Maar vooralsnog is het niet dat Verhagen de meest voor de hand liggende kandidaat is. Want uh, meneer Kroeger, ja, Verhagen was de man die op dat bewogen congres in Arnhem in het najaar van 2010 een ja, indringend appel op die partij deed. Van we moeten dit doen, die gedoogconstructie. Dit is de enige kans om terug te slaan, terug te komen als CDA. Is die strategie totaal in duigen? Nou, als ik gewoon even de punten langsloop, waarvoor de toenmalige voorstanders zeiden van bij alle nadigheid en buikpijn en ellende. Dat CDA hij had toen gigantisch verloren en vanuit die positie moest je jezelf nou ja, weer grond om de voeten vinden. Dat was de situatie. De argumenten waren: één, het land moet geregeerd worden. We moeten iets met stabiel en dat Paas plus dat is mislukt en dat was de schuld natuurlijk van de P van de A. U kent natuurlijk. die wederingen. Twee, dus het land moet geregeerd worden met een stabiele coalitie. Wij stellen vast die stabiele coalitie is er niet gekomen. Twee. Het argument was als de PVV op deze manier wordt gedwongen tot verantwoordelijkheid, dan zullen ze zich wel gaan leren gedragen. Nou, uh, het is. Ook niet gebeurd. Het plassen in de brievenbussen is gewoon doorgegaan, zal ik maar zeggen. Uh, dat is dus niet gebeurd. Drie. Als wij als CDA onze verantwoordelijkheid toch weer nemen. we hebben, zetten onze beste mensen in het kabinet, voortreffelijke bewindslieden. ja, die gaan het Nederland laten zien dat we dus met elkaar er weer bovenop komen. dan zal de Nederlander. Weer ontnuchterd zeggen dat CDA is toch een fijne partij. En dat nou, de, niet pe uit de, cijfers. de peilingen zijn niet jubelend. Dus Verhagen Hagen is dus op drie punten dus achter. Dus de strategie hierachter is in elk geval op deze korte termijn, want het was maar twee jaar, is dus niet geslaagd. En dat is voor Verhagen als politicus, nu zeer pijnlijk. Hans-Annegaert, de positie van premier Rutte tenslotte, want die stond ook in dat jaar 2010 op een soort tweesprong. Hij had inderdaad met Paars Plus kunnen gaan. Hij koos voor deze constructie. Denk je dat hij er inmiddels ook ergens spijt van heeft. Nou, vandaag kan ik me dat heel goed voorstellen... maar die beslissing heeft hij twee jaar geleden genomen... en op dat moment kon hij eigenlijk niet anders... want dat, dat paars plus, daar kreeg hij van de eigen achterban... absoluut niet de ruimte voor. Daar werd van alle kanten tegen hem gezegd... dit gaan we niet doen. Uh, ja, en toen was eigenlijk alleen uh, deze nieuwe combinatie uh, mogelijk. En uh, hij heeft de gok uh, genomen en vandaag is gebleken... dat dat uh, niet uh, de goede gok was... Uh, maar ik vraag me eigenlijk af of uh, de gevoelens bij de VVD-achterban... of die ten aanzien van bijvoorbeeld uh, GroenLinks of de Partij van de Arbeid... of die de afgelopen twee jaar wel veranderd zijn. Meneer Kroeger, u kent uit een ander bestaan uh, Mark Rutte ook weer persoonlijk goed. Uh, overleeft hij dit? Is dit een enorme klapvorm? Hij sprak zelf vandaag van een, van een pijnlijke nederlaag. Uh, of, of is het toch het soort Teflon-politicus aan wie dit niet blijft kleven? Nou, ik heb in dat opzicht enorm vertrouwen... in zijn recuperatievermogen, zoals Dries van Acht zou zeggen. Uh, laten we zeggen, als je Rita overleeft, dan overleef je alles. Uh, dat is één. En het tweede is, ja, laten we wel wezen... nieuwe ronde, nieuwe kansen, uh, uh, de druk uit Europa die dus door partijen als D66, GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid... ten volle ook, ja, wordt niet alleen gevoeld, maar ook gerespecteerd. Men weet dat Nederland moet leveren, is zijn machtigste wapen. Zijn grootste bondgenoot nu is Olly Rehn. Want het CDA, dat is de Europese, Europese commissaris van het budget... het CDA en Olly Rehn zullen, zullen, sorry, zullen Rutte... ik denk zelfs met enig genoeg aan zijn kant... nog verder naar het midden trekken in de zin van... We zullen nu iets moeten doen. Mark Rutte's grote kans is nu dat hij de Mario Monti van Nederland wordt. Iemand die dus vanuit het midden, als een soort gezagspersoon... zegt, jongens, we gaan nu gewoon één, twee jaar vreselijke dingen doen... maar we nemen de hele bevolking mee... en de Umberto Bossis, die altijd overal tegen zijn, die zetten we aan de kant. Dat zijn dus de heer Wilders, die dat nu persoonlijk zelf gedaan heeft... met een anti-Europa-verhaal, dat is mevrouw Thieme, en wellicht de heer Roemer. De komende week zal dan ook heel erg uh, belangrijk worden. Want dan zal dit kabinet... Hè, ze hebben maandagochtend een vergadering. Daar wordt besloten hoe gaan wij de komende tijd verder. Dan moet helder worden wat voor koers het kabinet in elk geval... verder wil gaan. En hoe zij met de oppositiepartijen omgaan. Met wat voor ideeën, plannen ze nog kunnen komen. En daarin kan Rutte zijn leiderschap weer tonen. Hij heeft een kras opgelopen. Maar een goede, ervaren leider die uh, loopt in de strijd vaker een kras op. En daardoor gaat hij er wat... Uh, ervaren naar uitzien. En dat kan uh, bij Rutte nu het uh, geval zijn. Ja. En het die... CDA gaat de andere partijen in de Kamer, in de oppositie... nu openlijk inviteren mee te doen in de hervormingen. Ga daar maar van uit. De hand wordt uitgestoken. Nu wil ik het even hebben over wat de electorale kansen... van al deze strategieën zijn. En dat ga ik vragen aan Harm Hartman van Ipsos Sinofeet. Het bureau dat onder meer verantwoordelijk is... voor de politieke barometer van uh, Nieuwsuur. Uh, goedenavond, uh. meneer Hartman. Goedenavond. Ja, u heeft vast nog geen pening kunnen houden, hè? Nee, en ik denk ook dat uh, de kiezers ook, uh, het even moeten laten bezinken. Dat het ook niet zo snel gaat. Dat, uh, en ik denk ook dat de media daar een belangrijke rol in spelen... van wat het verhaal wordt en hoe het verteld wordt uh, uiteindelijk. Wat de, uh, uh, hoe het elektraat zal re reageren. Je kreeg een sms'je van uh, uw concurrent Maurice de Hond... dat hij morgenochtend om tien uur al uh, de uitslag kent. Ja, ik zag ook dat... Uh, dat ik zit ook in zijn panel. Uh, hij, uh, hij denkt dus dat je meteen... Uh, uh, hij vraagt uh, vragen als uh, wie is te schuldig, uh, bent u blij... en uh, moet er een nieuwe verkiezingen komen. Maar ja, het is, het is, de werkelijkheid is dat heel veel mensen... Uh, niet zo bij de politiek betrokken zijn als hij, als hij denkt dat ze zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Nog even het gesprek bij de koffieautomaat af moeten wachten en ook kijken wat de media schrijven. En, en ik denk ook wat je nu uh, ziet uh, gebeuren is dat er uh, langzamerhand heel veel verhalen naar buiten komen over hoe het in het kathuis is gegaan. Hoe mensen het verhaal vertellen, wie er als schuldige aangewezen wordt, wie er uh, het meest... Uh, zijn gezicht strak in de broek kan houden, bij wijze van spreken. Dus dat, dat moet nog even bezinken en dat moet nog een beetje rondzingen voordat, we echt, voordat je echt kunt spreken dat, dat het duidelijk is wie de schuldig is. Nou heeft u langer met het bijltje gehakt natuurlijk. Wie denkt u dat de schuld gaat krijgen in de publieke opinie, in de slag om de media? Nou, uh, ja, u, u weet misschien zelf ook wel dat vaak is de wet dan wie breekt uh, krijgt de schuld. Ja, niet altijd, hè? Wouter Bosbon, won nadat hij een kabinet had opgeblazen. Ja, maar deze 60 Floor heel veel. Het hoeft het niet zo te zijn natuurlijk. Kijk, wat, uh, wat je bij Wilder ziet is dat hij uh, heel sterk zegt van... ik kom op voor de ouderen en ik, uh, die bescherm ik tegen het boze Brussel. En wellicht... En, ja, hij, hij, uh, uh, hij heeft natuurlijk een deel van zijn achterbaan, is, is anti-establishment. En uh, wat je zag in de afgelopen uh, tijd, afgelopen peilingen... Dat die, die uh, achterban, dus ook de ouderen, als je, dus dat is wel grappig om te zien. Die, wa, die waren weer een beetje uh, Was hij aan het verliezen. En die liepen dan met name naar de SP toe. Dus uh, uh, hij moest toen kiezen van ga ik echt uh, laten zien dat ik niet alleen maar anti-establisment ben, maar ook uh -huh. kan regeren. En dat, uh, hij heeft dat niet aangedurfd. Maar het is toch heel slim als je ouderen weglopen naar de SP, lijkt me het meest uh, wat hij vandaag heeft gedaan. Onze ouderen die dit land hebben opgebouwd en nu door VVD en CDA onder het dictaat van Brussel dreigend te worden uitgekleed financieel. Ik vond het een meeste zet van hem. Ja, dat kan op zich kan, kan dat goed zijn, maar wat, uh, wat hij natuurlijk nu waar moet zien te maken, is dat hij. Uh, wat, wat de andere partijen zullen zeggen, is van dat het geen geloofwaardige uh, partij is om zaken mee te doen. Dat het echt alleen maar een antipartij is, de tegenpartij. En uh, en dat, als dat aan hem gaat kleven, van dat het een beetje, toch, een, to, toch uiteindelijk maar een pietje bel is die overal tegenaan schopt... dan kan het ook wel eens tegen hem gaan werken. We hadden het daarnet uh, in de uitzending ook even over Mark Rutte en over Maxime Verhagen. Maar over Rutte werd daarnet gezegd van, nou ja, hij moet nu gewoon leiderschap tonen. Hij moet nu een andere kant op kijken, de oppositie de hand reiken. En dan komt het wel goed met hem. Denkt u dat ook? Dat denk, dat denk ik ook. Kijk, als je kijkt naar, uh, de de, dus naar, naar wat, uh, wat, wat er altijd zo is, is dat er een, een leiderschapsbonus is. Van, er zijn in het electoraat gewoon heel veel mensen die behoefte hebben... aan dat, dat er iemand opstaat en die leider is. En als je kijkt naar de, de, de, de peilingen voor het VVD... dan heeft deze gekke gedoogconstructie, ook al wordt, werd hij door iedereen afgebrand... hem geen windeiden gelegd. Hij, hij heeft, uh, niks is aan hem blijven kleven. Hij wordt toch uh, daarvoor beloond. En uh, hij is, tot nu toe is hij nog steeds in onze peiling, de grootste partij, en uh, staat hij alleen nog maar op winst. Ik dank, ik dank u. Harm Hartman van Ipsos, Sinoveet Hans, André, ga even tenslotte nog. Wat, wat, wat gaat er maandag gebeuren? Ze gaan de, de oppositie de hand reiken, begrijp ik, maar hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, dat, we, ja, dat is nog even de vraag. We hebben eerst maandag toch wel die uh, heel belangrijke ministerraad. Uh, de veel, veel partijen, heb ik inmiddels van begrepen... die komen maandag ook bijeen in de Tweede Kamer. Uh, hoe gaan die fracties verder? Hoe gaan ze reageren op een eventuele uitgestoken hand? En dat gaat zich dinsdag dan uh, ontrollen in de Tweede Kamer. Hoe gaan we verder? En uh, wat voor plannen zijn voor leven verder vatbaar? Roel Jansen, jouw toekomstprognose. Ja, ik... Uh... Ik denk dat het nu interessant is. We hebben nu echt een anti-Europa-partij gekregen. Wilders gaat echt campagne gaan voeren. Anti-Europa. En daarmee kan eigenlijk het hele brede politieke midden in Nederland... kan weer wat meer pro-Europees gaan worden. Pieter Geert Kroeger. De laatste opmerking van Jans, daar ben ik het volstrekt mee eens. Uh, het CDA heeft in dat opzicht ook grote kansen. Want het CDA heeft natuurlijk al vorig jaar zomer gezegd... gelet op de eurocrisis. Wij moeten nu vol voor Europa kiezen. En mag ik één ding zeggen? Wat Wilders nu eist voor Nederland, is wat hij de Grieken in hun nood bij Papandreou... toen heeft gezegd, geen cent naar die mensen, het zijn oplichters. Hij doet precies wat Papandreou deed. Het lijkt alsof u het onderwerp van de volgende rubriek, rubriek 5 voor 12 al kent... maar dat is niet zo. Ik, ik dank jullie alle drie. Roel Jansen, Pieter Geert Kroeg en collega Hans Andringa. Het is vijf voor twaalf. Ja, want het gaat inderdaad over de Griekse toestanden... de Italiaanse toestanden hier in Den Haag. Want we hebben de afgelopen maanden allemaal naar die mediterrane landen geweest. Zij hadden hun zaakjes niet op orde. En ja, nu stort het hier dus in elkaar. Uh, Griekenlandkenner Ingeborg Beugel, goedenavond. Hallo. Hallo. Lachen de Grieken in hun vuistje, denk je, Ingeborg? Nou, de Grieken zijn er op dit moment nog helemaal niet mee bezig, want het is nog niet bekend. Uh, de kranten komen pas weer maandag en uh, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Maar ik heb wat mensen gebeld en er zijn Grieken die uh, uit schadefreude inderdaad... Uh, ...lachen en in hun handen drijven... ...en die zoiets hebben van een koekje van eigen degen... ...zien jullie nou wel... ...en waarom zijn wij altijd het slechtste jongetje... ...uit de Europese klas... ...jullie bakken er ook niks van... ...maar de meest verstandige Grieken... ...en de mensen die ook een beetje gematigd zijn... ...die zeggen... Nou, Hierdoor hopen we dan maar dat de Nederlanders ons een beetje beter begrijpen... en dat ze meer empathie en compassie voor de Grieken zullen ontwikkelen. Want de Grieken voelen zich in de steek gelaten... en hebben behoefte aan compassie en empathie. Dus ze hopen maar dat dat het resultaat zal zijn. Je hebt vast ook veel kennis en uh, vrienden in Nederland die je al gesproken hebt. Uh, denk je dat die compassie met de Grieken inderdaad zal toenemen in dit land... na alles wat we vandaag hebben meegemaakt? Ik heb er een hard hoofd in, want uh, Nederlanders zijn op dit moment heel erg narcistisch. En de algemene publieke opinie kakelt de telegraaf na nog steeds. En ja, door de telegraaf worden de Grieken nog steeds uitgemaakt als luie mensen die boven hun stand leven. En het is meestal zo dat in tijden van crisis er uh, altijd een buitenlandse zondebok gevonden wordt. En dat was Griekenland en ik ben bang dat dat ook wel zo zal blijven. Maar ik hoop ook dat er verstandige mensen in Nederland zijn... die inderdaad wat compassie voor de Grieken zullen ontwikkelen. Wat de Grieken hopen. Dank voor deze vrome dagsluiting... <laughs> over de verhouding tussen Nederland en de Grieken. Ingeborg Beugel. Ik dank uh, iedereen die aan deze uitzending... speciale uitzending over de politieke chaos in Nederland heeft meegewerkt. Hier in de studio Roel Jansen, Hans Andinga en Pieter Gerrit Kroeger. En alle anderen die ook hebben meegewerkt. Straks BNN en de overnachting. Daarin gaat het ook weer over de politieke situatie. Want die praten met de woordvoerder financiën van de VVD in de Tweede Kamer. Mark Harbers heet die. En morgen zit hier John Jans van Galen. Goeienacht. En een laatste glas in steen.